5 uur. 5 Dit is Radio 1 Het Bert van Sloten. Hele goedemiddag. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De burgemeester van Den Haag, Josias van Aertsen. Hij is trots. De Nobelprijs binnen de gemeentegrenzen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Marjan Koekoek. Volkert van der Graaf mag niet op proefverlof. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft dat zojuist bekendgemaakt. Het verlenen van verlof aan Van der G. Een risico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 Het ledenparlement van vakcentrale FNV komt maandag bijeen voor extra overleg. De FNV wil de situatie rond het sociaal akkoord bespreken... nu het kabinet onderhandelt met de oppositie. Volgens FNV-voorzitter Heert zorgt het sociaal akkoord voor de broodnodige stabiliteit. Hij wil daarom niet dat de afspraken aangepast worden. Als het sociaal akkoord wel wordt gewijzigd... wil Heerts opnieuw overleggen met de FNV-achterban.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 Allerlei mensen steeds weer op een tijdelijk contract... en voor een laag inkomen in onzekerheid laten. We kunnen hier, ook als kleinere overheid... een grote groep mensen aan de onderkant arbeidszekerheid bieden. En dat gaan we dus ook doen. De Italiaanse oud-premier Berlusconi... wil zijn celstraf voor belastingfraude laten omzetten in een taakstraf. Het omzetten van een celstraf naar huisarrest of een taakstraf... is in Italië het recht van alle veroordeelden van 70 jaar of ouder. Berlusconi verwacht meer vrijheid te hebben als hij kiest voor een taakstraf. Het duurt waarschijnlijk een half jaar voordat duidelijk is of Berlusconi inderdaad een taakstraf krijgt. De oud-premier is veroordeeld omdat zijn bedrijf Mediaset bij de aankoop van filmrechten de belastingen heeft ontdoken en zwart geld heeft witgewassen. De politie heeft woensdag een 19-jarige man uit Uimuiden aangehouden... die betrokken zou zijn geweest bij het versturen van dreigtweets... aan de VND in Haarlem. Tweeënhalve week geleden werd getwitterd dat er iets ergs zou gebeuren... bij het warehuis in het centrum van Haarlem. De politie wil niet zeggen wat de man uit Uimuiden... precies met de tweets te maken heeft. Twee mannen die in deze zaak eerder waren aangehouden, zijn weer vrij.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 Bij de AWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, is het nou chaos in de buurt van Rotterdam? Ja, het is een uh, ronduit een verkeersinfarct geworden... na een ongeluk met een vrachtwagen op de Ringweg. De A20 naar Gouda, bij Spaanse polder. Er staat al file vanaf Maasluis 10 kilometer. Maar dat is niet het enige, want ook in de Benelux-tunnel zijn problemen. Dat was juist een uitwijkroute naar het zuiden. De Benelux-tunnel is dicht op de A4. Um, ja, en de andere kant op staat nu natuurlijk ook file... door de file op de A20 op de A4, vanuit uh, Hoogvliet. Er staat tussen het Benelux en knoop op het Ketelplein 7 kilometer. En daarachter weer op de A15 vanaf Ridderkerk tot aan knooppunt Benelux. Dus eigenlijk staat de hele ring van Rotterdamse wat uh, vast. Andere problemen die doen zich ook voor bij Amsterdam op de A10 bij de Koentunnel. Daar is uh, ja, weer eens een ongeluk gebeurd richting Den Haag. Ja, en daar is de rijbaan weer dicht. Dus het verkeer moet omrijden via de Zeeburger Tunnel. Er staat een behoorlijke file achter vanaf Kadoelen en ook op de A8. En op de A1, Amsterdam richting Amersfoort, daar was een aanrijding net na Ems. De rijbaan is daar dicht, zeven kilometer file inmiddels. Ten slotte de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Voor het knooppunt Waterberg 7 kilometer file. Er ligt daar grond op de rijbaan na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ja, dat zijn heel wat files. Wij gaan zo nog even ons licht opsteken in Den Haag... om te beginnen bij de OPCW. Daar is een feestje. En er zijn onderhandelingen op het ministerie van Financiën. Wij hebben geen winkelpanden. Geen dure callcenters. En ook geen vertegenwoordigers.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Het nieuws van dit moment gaat natuurlijk over Volkert van der Graaf. Hij mag niet op proefverlof, maar Van der Graaf krijgt wel een speciaal traject... om weer aan de samenleving te winnen. Binnen de gevangenismuren, want zo zegt staatssecretaris Steven... We hebben te maken met een uiterst complexe en gevoelige zaak... Laten we zo over door met onze verslaggever ter plekke. Maar eerst naar de onderhandelaars bij het ministerie van Financiën. Want de regering onderhandelt al bijna, bijna twee weken... met een aantal oppositiepartijen over de begroting. D66, de ChristenUnie en de SGP die zitten nog aan tafel. Verslaggever Peter Blok is ter plekke. Peter, uh, moeten we het hebben over onderhandelingsproza... of is er voortgang te melden? Ja, er is zeker voortgang te melden. Ze moeten alleen nog ja zeggen. Een begrotingsakkoord hangt in de lucht. Ze zijn hier... Uh, juist weer naar binnen gegaan. De onderhandelaars van D66, ChristenUnie en SGP en ook van VVD en Partij van de Arbeid om de laatste stappen te zetten. De laatste loodjes, ze wegen altijd het zwaarst. Het is even lastig natuurlijk nog. Maar ja, ze moeten ook hun knopen tellen. Alle kaarten komen op tafel. ja, En dan uh, uiteindelijk moeten ze toch een keer uh, ja zeggen tegen het pakket dat voor ligt. Mm. Um, ja, ze zijn hier dus naar binnen gegaan, zijn bij Dijsselbloem, zitten daar met premier Rutte en met uh, Lodewijk Asscher, de vicepremier en de minister van Sociale Zaken. Ja, en Het is uh, waarschijnlijk uh, nu nog eventjes elkaar diep in ogen kijken en dan ja zeggen. En als je ja, zeggen Peter. Waar zeggen ze dan ja tegen? Ja, in ieder geval tegen 6 miljard euro extra bezuinigen. Dat was de inzet van Dijsselbloem. Ja, en voor minder doet hij het ook niet. Uh, ja, daar willen die partijen natuurlijk wel wat terugzien. Hè. D66 op het gebied van onderwijs. Uh, WW-ontslagrechten, in ieder geval die hervormingen op de arbeidsmarkt... die willen ze inzetten nu eenmaal sneller. Ja, en ChristenUnie en SGP... die willen vooral uh, extra geld voor de gezinnen... en ook uh, nog extra geld voor defensie. Nou, dat zijn de plannen die allemaal voorliggen. Maar dat ze goed gemut zijn, dat bleek wel... toen Alexander Pechtold van D66 hier net aankwam. Nou, het zou kunnen, het zou ook niet kunnen. Maar het streven is wel dat we, nu, uh, dat we nu een hele belangrijke bijeenkomst hebben... om te kijken hoe we er nu voor staan. Dus het kan zijn dat er over een paar uur dat er een akkoord ligt? Dat weet ik nog niet, maar uh, alle berekeningen waar ik nou, een hele week mee bezig was... die geven nu wel een, uh, een plaatje waar ik uh, mee kan werken. U heeft voldoende uw zin gekregen? Uh, nou, dat blijkt pas als, als de laatste bijeenkomst er is... en, en we ook, uh, laat maar zeggen, uh, begrotingsafspraken hebben... Maar uh, daar werken we nu nog steeds hard aan. Maar wat u betreft gaat u nu ja zeggen? Uh, ik weet uit de berekeningen uh, waar de eventuele problemen nog zitten. En daar ga ik nu over praten. Ja, daar ging hij over praten, Alexander Pechtold. Hij zit hier dus uh, boven. Maar het kan uh, allemaal wel, uh, wel snel gaan. Dus. En dan gaan ze natuurlijk nog even terug naar hun uh, fractie. Want ja, die moeten ermee instemmen. En natuurlijk ook uh, de leden van de Eerste Kamerfracties. Want daar hebben ze dan eindelijk die meerderheid te pakken. Van wel Peter. geteld één zeteltje extra. Maar Peter, uh, uh, ja, betekent ja. dat dat er wellicht vanavond gewoon een akkoord is? Ja, dat, uh, dat zou zomaar kunnen na die twee weken. En uh, vooral... Uh, Kleine stapjes, dan weer grote stapjes, dan weer een stapje terug. Um, ja, lijkt nu uh, toch echt het uh, eindspel begonnen. De kaarten moeten op tafel komen. Ja, en uh, als ze dan eenmaal ja zeggen, dan... Uh is er een begrotingsakkoord. Blijf op de post en haal ons op de hoogte. Peter Blok vanuit het ministerie van Financiën. Dan gaan we het hebben over het andere grote nieuws van vandaag. De Nobelprijs. Want de hier gevestigde OPCW... die kreeg de Nobelprijs voor de vrede. OPCW is de organisatie die strijdt tegen chemische wapens. En die zetelt in Den Haag. Premier Rutte ging er na afloop van de ministerraad eventjes op in. Dan. Hebben we ook het nieuws te horen gekregen vandaag dat de Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan de organisatie voor het verbod op chemische wapens, euh, beter bekend als de OPCW. Het is een belangrijke opsteker, want de inspecteurs van de OPCW zijn net begonnen met de ontmanteling van het chemisch wapenarsenaal in Syrië. Dat is een hele lastige klus waar de hele wereldgemeenschap achter staat. En deze prijs onderstreept die grote steun van de wereldgemeenschap. Er zit ook een Nederlands tintje aan. De OPCW is gevestigd in het kenmerkende halfronde gebouw tegenover het Katshuis hier in Den Haag. Uh, bij het gebouw staat het monument ten nagedachtenis is aan alle slachtoffers van chemische wapens. In 2007 onthuld door toen koningin Beatrix... om te vieren dat de OPCW tien jaar bestond. De organisatie zet zich al sinds 1997 in... om te voorkomen dat deze afschuwelijke wapens... waar ook ter wereld ooit nog kunnen worden gebruikt. Het is dus zeer terecht dat het comité de Nobelprijs voor de Vrede heeft toegekend aan de OPCW. Een Nederlands tintje dus, zoals de premier het al noemde. De burgemeester van Den Haag is Josias van Aertsen. Goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u ook het gevoel dat Den Haag een beetje heeft gewonnen? Nou, goed, het straalt ook een beetje natuurlijk op de stad Den Haag af. Maar laten we wel wezen, het gaat om het instituut om uh, de mensen die uh, daar werken... onder leiding van de uitstekende directeur-generaal Uzumzu. En het is wel zeer, zeer verdiend. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat het ook wel goed is voor Den Haag. Want Den Haag profileert zich toch een beetje als de stad van vrede en recht? Nou, we zijn uh, de stad van vrede en recht. Er is uh, geen land meer ter wereld die dat, uh, die dat niet weet... En uh, nou, overal in, uh, in landen waar grote problemen zijn... zegt men vaak dat de machthebbers waar men problemen mee heeft... maar naar Den Haag moeten. Dus het uh, is, is één van de vele heel belangrijke internationale instellingen... in de stad Den Haag. En dat is, dat zeg ik ook altijd, voor de economie van de stad... natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, en vanavond natuurlijk overal, van uh, CNN tot NOS, zal ik maar zeggen. Op het nieuws, dus wat dat betreft, kan het alleen maar goed zijn voor Den Haag. Nee, het is, uh, ja, u hoort mij niks anders zeggen. Het is uh, fantastisch voor de stad. Maar uh, kijk, in eerste instantie vind ik, het gaat om uh, de OPCW, uh, die al 16 jaar echt heel goed werk doen. In de afgelopen jaren in Irak, Libië en dus nu in Syrië. En het werk, zoals de premier ook zei, is echt heel moeilijk werk. En ook gevaarlijk werk, want ze moeten vaak, nu Syrië, onder moeilijke omstandigheden werken. Ja, het is wel een organisatie die de Nobelprijs voor de Vrede krijgt, niet een persoon. Um, is dat, uh, zou het met een persoon, echt, iemand in wie het symboliseert, zou dat niet beter nog zijn? Nou ja, er is vorig jaar de discussie geweest over uh, de Nobelprijs toekenning aan de Europese Unie. Ja. Uh, nou, dit jaar is het weer uh, een instelling. Ja, nou ja, goed, dit, dit is nou echt wel iets wat het uh, Noorse parlement besluit. En uh, wie ben ik dat ik zou zeggen het zou anders moeten. Uh, ik geloof dat het eigenlijk heel mooi is dat uh, deze organisatie... die uh, ja, zo'n belangrijke bijdrage toch ook levert aan de wereldvrede en de laatste... Wat meer bekend ook is geworden dat hij deze prijs krijgt. Ja. Zijn ze ook diplomatiek onschendbaar? Zijn diplomaat? Ja, absoluut. Ja. Nee, ik vraag dat eventjes omdat het <laughs> natuurlijk wel aardig is. na een week waarin uh, alle negatieve kanten werden belicht. dat er uh, nu ook weer goed nieuws komt. Ja, dat, dat, dat, dat is het zeker. Maar um, ja, ik hoop dat dat incident van vorige week zaterdagavond ook snel achter ons is. En ik ben ook heel blij met de opmerkingen die de minister-president vanmiddag heeft gemaakt... ...naar aanleiding van een wat merkwaardige eis van de zijde van de Russen... ...dat betrokkenen zouden worden gestraft... Precies. En want daar bent u het niet mee eens. En dat heeft de minister-president ook uh, gezegd. Ik dank u wel voor uw uh, reactie, meneer Van Aertsen. Ik ga naar dank u wel. Marcel Bril. Die is bij u in de stad in Den Haag... bij de OPCW, want daar vieren ja. ze het feestje. Marcel, uh, je was binnen. Je bent nu weer buiten? Ja, ik ben maar weer even naar buiten gegaan... want ik kon naar een feestje kijken en er niet aan deelnemen. Ja, dan Anders is het toch lastig. een stukje minder leuk... Ja, precies. En ik uh, was ook wel nieuwsgierig naar uh, de mensen die hier in Den Haag rondlopen. Wat zij er nou van vinden. Of zij het leuk vinden uh, dat de OPCW in hun stad, waar het net ook al even met burgemeester van Aartsen over ging, uh, staat. En uh, dat zij uh, gewonnen hebben. Uh, ja, ze vinden het doorgaans wel leuk. Maar of ze nou echt heel trots zijn. Meneer, hoe trots bent u? Ja, trots. Trots. Het is goed dat het gebeurt, denk ik. Dus, uh, maar ja, het is een internationale uh, activiteit natuurlijk. Je moet trots zijn op Den Haag. Dat we zeg maar, dat soort vestigingen allemaal in Den Haag hebben. Ik denk dat dat trots is. Weet u wat het OPCW precies doet? Ja, het staat voor chemische wapens. Of uh, chemi ja, chemische wapens eigenlijk, ja. ja. Organisatie. Hm. In ieder geval chemische wapens, vooral in Syrië. Ja. Nu op dit moment. Ja, maar dat is natuurlijk de, de tijd van vandaag. Ja, maar goed, misschien wel de reden dat ze hem gewonnen hebben. Uh, dan zou het jammer zijn. Waarom? Omdat het uh, Nobelprijs moet iets zijn natuurlijk, wat voor de lange termijn is en niet uh, voor de korte termijn. Als dat uh, meisje het gewonnen had, was het natuurlijk ook erg goed ge geweest. Omdat je dan uh, aangeeft dat uh, mensen die uh, ja, zelfs jong zijn, individuele mensen... toch belangrijke boodschap voor de wereld kunnen uh, hebben. Zou u het beter gevonden hebben als een individu... maar lala bijvoorbeeld, dat 16-jarige meisje zou winnen... in plaats van een organisatie? Nee, dat denk, ik, dat denk ik niet. Het is niet direct nodig dat dat meisje het wint. Het is wel goed dat ze uh, vlak hiervoor nog in de spotlights was. Daarom is de boodschap al overgebracht. Dag dames, weten jullie wat de Nobelprijs voor de vrede is? Nee, niet echt. Ik denk dat het iets met vrede voor de wereld of zo, te maken heeft. Heel goed. En weten jullie wie dat vandaag gewonnen heeft? Nee. De OPCW. Weten jullie wat het OPCW doet, toevallig? Uh, nee, ik heb niet echt een uh, heel erg idee. Um... Misschien is het ook meer een uh, vraag aan, uh, aan je moeder bijvoorbeeld. Weet u het? Ja, dat is toch die organisatie die nu betrokken was bij de chemische wapens, bij het onderzoek daarvan? En, en uh, wat vindt u ervan dat die organisatie uh, de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen? Nou, dat is een goede zaak. Er zijn natuurlijk heel veel goede organisaties die goede dingen doen, maar uh, ik hoop dat er minder chemische wapens gebruikt gaan worden in oorlogen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, moet het nou een organisatie zijn? Waarom geen individu? Waarom geen Malala bijvoorbeeld, dat 16-jarige meisje? Ja. Um, ik denk dat het allebei goed is. Dat Malala staat ook voor een groep mensen. En dit staat ook voor een groep mensen. En een andere keer, een andere keer uh, is het een individu die een winst is. Nou, wel redelijk tevreden mensen hier, bent uh, Zoals ja. je hoort, tevreden over uh, de OPCW als winnaar van de Nobelprijs. Marcel Bril vanuit Den Haag. Wijnand Zwaan, heb jij ergens nog een lichtpuntje? Nou, weinig. Het is toch bijna het drukste moment van de avondspits met heel veel ongelukken, vooral rond Rotterdam, maar nu ook bij Amsterdam. Heeft de paar hoofdzaken eruit. Dan op de A4 bij de Benelux tunnel zijn in beide richtingen problemen. Bij Rotterdam dus naar het zuiden is de rijbaan dicht. De rechter tunnelbuis na een ongeluk. En naar het noorden staat het vast door een ongeluk op de A20 naar Gouda. Spaanse polder. Aanrijding met een vrachtwagen. 10 kilometer file. De rechter rijstrook is dicht. De contunnel op de A10. De A10 west richting Den Haag is dicht na een ongeluk. File vanaf Nieuwendam op de A10 noord. Op De A10 zuid zijn ze op elkaar gereden bij de rij. Twee rijstroken dicht richting Den Haag. En op de A50 Apeldoorn- daar staat tussen de afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg 10 kilometer. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. De nieuws van dit moment is dus dat Volkert van der Graaf... niet met proefverlof mag. Michiel Breedveld was net bij de persverklaring van de staatssecretaris. Michiel, uh, niet met proefverlof. Wat zijn nou de argumenten van staatssecretaris Teven? Maatschappelijke onrust is een van de argumenten. Hij is bang voor uh, ja, toch protesten. Dat mensen naar uh, bijvoorbeeld het woonadres van uh, de echtgenoten... van uh, Volkert van der G. zullen gaan. Uh, ja, en dat brengt natuurlijk gevaren met zich mee... voor de gedetineerde, Volkert van der G. zelf... En zijn familie. En ook eh, bijvoorbeeld als gekozen zou worden voor een verlof op een onbekend eh, adres in Nederland ergens, ook dan zou dat gevaar optreden, omdat volgens Teven Volkert van de G sinds de moord op Fortuin in 2002 landelijke bekendheid geniet en dus het risico loopt herkend te worden. En ja, volgens Steven eh, eh, eh, is de bedreiging nog steeds reëel. Teven heeft in zijn afweging eh, betrokken de adviezen van onder meer de veiligheidsdiensten, de AEVD, het NCTV, de Nationaal Coördinator. Ja tot terrorismebestrijding en veiligheid. De gemeente, het openbaar ministerie. Dat is allemaal informatie die de Raad voor de strafrechttoepassing niet had. En dus zegt Teven: ja, ik kom tot een andere beslissing... dan die Raad voor de strafrechttoepassing Die had gezegd dat Volkert van de G wel degelijk met verlof zou moeten gaan. Ja, dat proefverlof is bedoeld om iemand voor te bereiden... op uiteindelijk het moment dat hij buiten de gevangenismuren terechtkomt. Dat ja. is niet zo lang, duur dat meer. In mei staat hij buiten. Hoe moet dat dan? Nou ja, daar heeft Teve dus een oplossing voor geprobeerd.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 Ja, je hoort het, uh, Teve noemt alle argumenten. Die moeten dus uh, uh, ja, voorkomen dat uh, Van der G. in gevaar komt... als hij op vrije voeten komt uh, voor een proeverlof. Um, ja, het interessante is natuurlijk dat uh, Van der G. dus geen proefverlof krijgt... terwijl hij daar uh, op basis van zijn gedrag wel recht op zou he hebben. Hij ja, moet zich dus nu binnen de muren voorbereiden... op uh, zijn terugkomst in de samenleving mei volgend jaar. En wat denk je dat er nu vervolgens gebeurt? Komt er nu nog een politieke discussie? Of is dat met deze uitspraak voorbij? Nee. Nou nee hoor, ik denk wel degelijk dat er opnieuw ophef zal ontstaan. Um, kijk, TV heeft ook gezegd, uh, we zullen uh, um, ja, op de herbeoordelen na verloop van tijd uh, hoe het gaat met Volkert van der G. Mogelijk dat als de datum van mei volgend jaar gaat naderen, er toch weer um, een mogelijkheid ontstaat dat hij wel met proefverlof gaat. Zeker ook omdat van der G naar alle waarschijnlijkheid toch alweer weer beroep zal aantekenen tegen deze beslissing. Het zal een lang proces zijn. Maar goed, het is niet uitgesloten dat er uiteindelijk toch een verlof komt. Ja, en het gaat hier natuurlijk toch om een uh, moordenaar die een politicus heeft omgelegd. En met alle gevoeligheden van dien zal dat toch ook in Politiek Den Haag weer tot beroering leiden. Dankjewel. Michiel Breedveld was dat. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Een tikkeltje geschift, zo omschrijft de Belgische topwielrenner... Philippe Gilbert de wielerwedstrijdkalender. Hij vindt de internationale wielrenunie, de UCE... dat hij meer rekening moet houden met wat er bij de renners leeft. Die klagen volgens Gilbert over de vele wedstrijden... en over de moeilijkheidsgraad. Gaan we even over praten met Bram Tanking van de Nederlandse Ploeg. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, als ik die website lees, dan uh, schrijft hij... alle organisatoren willen de koers met de meeste hoogtemeters... de langste beklimming, de stijlste klim, de langste rit. Is dat zo? Heeft hij een punt daar? Uh, ja, uh, <laughs> dat ja. weet ik eigenlijk niet. Uh, maar goed, kijk, als je dat in Nederland gaat proberen, dan gaat het sowieso <laughs> al niet lukken. Dus, uh... Nee, wij hebben geen bergen. Maar in het buitenland, dat, dat, dat, daarvan zegt hij, van al die koersen, bijvoorbeeld de Giro, het parcours wat nu weer is uitgezet, ik geloof zeven of negen uh, aankomsten in ieder geval met een zware berg erin. Ja, ze zijn vooral aan het ijveren tussen volgens mij de Giro en de Ronde van Spanje op dat gebied. En ik denk, uh, ja goed, dat zijn twee, uh, twee grote koersen en die, die, die, uh, die trekken daar in het voorto. Maar ja, de Tour is daar bijvoorbeeld niet meer bezig. Die heeft dus, het wat uh, makkelijker gemaakt? Ja, nou ja, makkelijker niet, maar die, die hebben gewoon een heel duidelijk uh, een standaard, zeg maar. Drie Alpenritten, twee Pyreneeënritten en dan uh, voor de rest een aantal vlakkenritten en een aantal overgangsritten. Dus ja, om nou te zeggen dat alle organisatoren daarmee bezig zijn, durf ik niet te zeggen. Maar het is inderdaad wel zo, binnen, bij, de, bij de Giro en de Vuelta zijn ze daar inderdaad hard mee bezig. Ja, en hij heeft het ook gewoon over de eendagswedstrijden. Soms zegt hij van, die zijn ook veel te lang, uh, 200 en zoveel kilometer. Dat kan toch ook wel wat korter? Uh, ja, kijk, je, je, hebt, je hebt natuurlijk de monumenten. Uh, zoals leuk leuk en eh uh, leuk, leuk, Parijs Toe, uh, Parijs Robert, sorry, Ronde Vlaanderen, ja dat uh, Milanse Remo, dat zijn die moeten gewoon blijven. Ja. Dat, dat, dat, dat, die, die hebben een charme vanwege die afstand. En vanwege het parcours wat daar ligt. Ja. Nou ja, dan noem je dan... wat, Milan-San Remo, dat is ook eentje die hij die, die die noemt. Uh, ja, dit voorjaar, het, het sneeuwde in Milan-San uh, San Remo. Er zijn heel wat verkleumde wielrenners ook, uh, ook afgestapt. En uh, fans werden opgeroepen om uh, vooral niet te komen. En dat andere voorbeeld wat hij noemt is de Ronde van Californië. Uh, dat was tegenovergesteld. Ik geloof dat het meer dan 45 graden was. Uh, maar renners moeten gewoon doorrijden. Ja, nou ja, goed, kijk, en, en, daar heeft hij een punt. In, in, in bepaalde hele extreme gevallen zou de organisatie misschien moeten beslissen om, uh, om een koers uh, af te lassen. Er is al wel eens gebeurd in het verleden dat er een, een uh, etappe wordt afgelast in Parijs-Nies, bijvoorbeeld vanwege sneeuwval. Uh, Milan en Remo hadden ze achteraf inderdaad wel kunnen zeggen van, nou, die, uh, die hadden we moeten aflassen of waar daar gewoon aan de kust moeten beginnen. Uh, Californië was ik zelfs niet bij, maar dat heb ik gehoord inderdaad dat het verschrikkelijk warm was en dat een renner... Uh, ja, een ziekenhuis is opgenomen met zware uitdroging, dus verschijnselen en oververhitting. Ja goed, misschien um, dus moet je daar regels voor maken vanuit de ICI. Maar het is natuurlijk heel moeilijk. Uh, wielrennen is een sport, uh, is altijd onderhevig gaan weer... Als je dat allemaal gaat inbaken, dan rijden we straks alleen nog maar met 20 graden en zon. Dat is ook niet de natuurlijk. Het is wel lekker natuurlijk, maar je krijgt ook geen leuke wedstrijd. Het is een beetje het verschil, want er wordt altijd over wielrenners gezegd dat zijn bikkels. En voetballers, excuseer, helemaal, zijn een beetje watjes. Want dat wordt binnen no time die wedstrijden afgekeurd. Dus het zit misschien ook een beetje in de traditie. Ja, ik vind, dat, dat, dat is misschien ook wel zo. Ik vind, dat, dat, dat betreft, dat we het ook zo moeten houden eigenlijk. Dat we gewoon uh, laten wielrennen maar lekker een wikkelsport zijn. Ja. En die één uh, die keer, keer per jaar dat je dan echt ontzettend kou leidt. Ja, de, de, goed, dan moet je er maar bij nemen. Anders moet je er gewoon lekker gaan voetballen. Ja, en vervolgens onder ja. de warme douche. Maar hij zegt nog één ding, hè. Nog één argument dan. Hij verwijst ook naar uh, de doping. Uh, hij zegt, uh, als we loodzware koersen moeten rijden... Uh, en we mogen geen doping meer gebruiken... dat gaat niet met elkaar samen. Ja, nou, dat vind ik, dat vind ik een kul-argument. Dus, ja, ja, dat moet ik even opdrachten. Ja, want... Uh, een, een, een, een, volgens mij uh, neemt, het, uh, neemt een sporter... Zeg maar, die besluit om doping te gebruiken. Geen doping omdat de koers te zwaar is... maar omdat hij wil winnen. En dat en, is iets dan, anders. En, ja, en dat is iets anders. Of je nou dan 230 kilometer fietst of 130 kilometer... hij wil de snelste zijn. En uh, dat is geen argument. Dat ze dan zeggen oh, het is 130 kilometer, dan, dan doen we het niet. Ja. Ik bedoel, want dan... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, zijn, dat zijn geen argumenten. Ik vind het eerder, eerder haast een, een, een goed prating van het dopinggebruik in het bilrennen. Ja, is... Dat lijkt me, lijkt me heel sterk. Een vervuilend argument om het zo maar eens te zeggen. Moet je zelf nog een ja. koers rijden? Ja, ik rijd Parijs-Tours uh, dit weekend. 230 kilometer in 9 graden en regen. Ja. Dus ik kijk, ik kijk er erg naar uit. <laughs> ja, nou, ik wens je veel succes. En, uh, ja. en sterk, we lezen wel waar je ongeveer bent uitgekomen. Bram, dank je wel voor het gesprek. Bram Tanking was ja. dat. oké. Okay. Ja. Niet zo slim. Extra voorraad in je magazijn niet meeverzekerd. Ah, nee, hè.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 Half zes, tijd voor het NOS-journaal met Maya Koekoe. Het kabinet en oppositiefracties naderen een akkoord over de begroting. Verschillende bronnen in Den Haag bevestigen dat. De fractievoorzitters zijn nu weer op het ministerie van Financiën. En vanavond worden de fracties bijgepraat. Die moeten nog met de afspraken instemmen.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 ...aan het oplossen van de oorlog in Syrië. Het wordt gemakkelijker om een vergunning te krijgen... ...voor een aanbouw of een uitbouw van een huis. Het kabinet heeft ingestemd met een plan van ministers Schultz, Blok en kamp. Bijvoorbeeld een dakkapel of een extra kamer voor vader of moeder... ...moeten sneller te realiseren zijn. Ook wordt het gemakkelijker om af te wijken van het bestemmingsplan.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 Priepke is 100 jaar geworden. En onder studenten in de stad Groningen is schurft uitgebroken. Bij de GGD zijn zeven meldingen van de besmettelijke huidziekte binnengekomen. De GGD waarschuwt studenten dat ze zich moeten melden bij de huisarts... als ze erge jeuk hebben... en dat ze onder meer hun beddengoed geregeld moeten wassen. Tot zover. Dan is het tijd nu voor het weer. Marco, Marco Verhoef. Ja, met eh, nog steeds periode met regen, hoewel het langzaamaan wel wat droger begint te worden. Eh, het blijft hier en daar nog wat druppelen in de avond en nacht. In het zuidoosten wordt het langzaam wel droog en daar begint het dan wat op te klaren. En er kan ook nevel of mist ontstaan. In het zuidoosten de laagste minima, 4 graden. In het noorden, waar de bewolking echt dik blijft, een graad of 11 als minimum. Daar komt morgen bijna niets bij, want dan is het maximaal zo'n 12 graden. In Noord-Nederland bewolkt, periode met regen. In het midden wat gedruppel hier en daar. In het zuiden blijft het hoofdzakelijk droog, de dag kan wel met nevel of mist beginnen, maar daarna schijnt de zon af en toe. Er staat weinig wind op de meeste plaatsen. Alleen in het Waddengebied kan eerst nog een krachtige noordoostenwind staan. Daar neemt de wind morgen in de loop van de dag ook af. Zondag dan af en toe wat zon. Een enkele bui blijft mogelijk. En daarna is er weinig verandering. Blijft toch steeds licht wisselvallig. Met van tijd tot tijd regen, soms een beetje zon. En in de loop van de week gaat de temperatuur langzaam iets omhoog. Bij de ANWB Wijnand Zwaan met een drukke avondspits. Een uiterst moeizame avondspits met veel ongelukken. Vooral bij Rotterdam. Maar ook bij Amsterdam. Laat ik daar even mee beginnen... want de Koentunnel op de A10 West richting Den Haag is dicht na een ongeluk. Er staat file vanaf Nieuwendam, 6 kilometer op de A10 Noord. Helaas is ook op de A10 Zuid een ongeluk gebeurd richting Den Haag bij De Rai. Twee rijstroken zijn dicht. En ja, dat is natuurlijk wel de omleidingsroute voor de Koentunnel. Daar staat file vanaf Nieuwendam tot aan De Rai, 8 kilometer... Nou, Verder bij Rotterdam, lange files overal. Op de A20 naar Gouda, daar was een aanrijding bij Spaanse Polder met een vrachtwagen. Gelukkig is de rijbaan weer vrij. Maar de files daarachter lossen moeizaam op. Zeker op de A4 vanuit de Benelux-tunnel. En daarachter weer op de A15 richting Europoort, voor knooppunt Vaanplein. Verder valt nu ook op de file op de A20 naar Hoek van Holland. Voor knooppunt Ketelplein, 5 kilometer. En dat komt door een ander ongeluk bij de Benelux-tunnel op de A4 naar het zuiden. Want die is dicht. Nou, dan uh, nog een paar andere problemen. Vooral op de uh, Veluwe nu, op de A50 Apeldoorn richting Arnhem... tussen de Alfred Hoenderlo en Knaalpunt-Waterberg, 12 kilometer. zijn we bezig met het uh, opruimen van een lading modder... die op de rijbaan terecht is gekomen. De linkerrijstrook is dicht. Goed, dat was de verkeersinformatie. Wij gaan natuurlijk zo eventjes contact leggen met Joost Vullings... want er is beweging op het Binnenhof. En verder heb ik nog een verhaal voor u over boksen zonder helm.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 De fracties van de Partij van de Arbeid en de VVD... komen zo dadelijk bij elkaar op het Binnenhof. Joost Vullings zoals altijd trouw op de post uh, te Hagen. Joost, wat mogen we daaruit afleiden? Ja, nou, dat uh, eigenlijk de, de laatste sessie uh, nu bezig is... op het ministerie van Financiën. En dan, ja, dan komen de fractieleiders met een akkoord... of principeakkoord, zou je dan denk ik moeten zeggen... richting de fracties. Ja, en die moeten dan goedkeuring geven. Althans, het lijkt mij de bedoeling dat, van de onderhandelaars... dat ze dan goedkeuring krijgen. Maar er is uh, nog wel gepland... Dat ze daarna nog een keer bij elkaar komen om dus de, de op- en aanmerkingen van de fracties te verwerken. En dan gaan we ons opmaken voor een presentatie. En daar kijken we heel erg naar uit, Bert. Ja. Ja, zeker. Nee, maar die presentatie, Joost, kan die dus al vanavond zijn? Da dat hoop ik wel, ja. Kijk, het is wel zo dat iemand zei, uh, al die tijdschema's van zes uur fracties, uh, ja, zo is het allemaal gepland. Uh, het, het is al we weken zo, dagen zo. Het duurt altijd langer dan we dachten. Dus voor hetzelfde geld beginnen die fracties pas om zeven uur. Maar ik hoop toch echt voor meer de nacht dat akkoord gepresenteerd te krijgen voor mijn neus. Maar, ja, werd, ja. maar dat betekent dus dat er een stuk op tafel ligt bij financiën. Waar ze eigenlijk alleen nog maar ja of nee tegen hoeven te zeggen. Ja, ja goed, de puntjes en de comma's. Ik denk dat ze dus uh, vannacht uh, dus zo goed als uit zijn gekomen. Dan is het waarschijnlijk allemaal nog één keer door de rekenmolen gegaan. Dat wordt beoordeeld of het de gewenste effect heeft. Want ze willen vooral dat uh, het nieuwe pakket van 6 miljard, om het zo maar eens te noemen, uh, voor meer banen gaat zorgen. Ja, dat moet er natuurlijk wel uitkomen. Maar als al de cijfertjes kloppen, ja, dan gaat het zo naar de fractie en dan uh, landt het vanavond wellicht bij ons, Bert. Ja, en dan zijn dit zijn de fracties bij jou, zal ik maar zeggen, in de Tweede Kamer. Maar dit probleem was ontstaan omdat er iets aan de hand was in de Eerste Kamer. Gaan die dat ook nog goedkeuren? Of uh, zitten de senatoren gewoon rustig ergens uh, in het land? Uh, nou, ik de, denk het laatste. Maar ik, ik, ik hoop, laat ik het zo zeggen, dat, er, dat, er, uh, dat ze zijn meegenomen in het proces, Bert, zoals dat heet. Dat ze dus, uh, <laughs> dat, ze, dat ze niet verrast zijn door wat er <laughs> op tafel ligt. Uh, ja. Ja, daar mag je wel van uitgaan. Kijk, er is natuurlijk altijd een hoop gebeld. De kleine fracties, bijvoorbeeld die dus daar, die, zoals de ChristenUnie, die gaan ook niet echt een fractievergadering organiseren omdat er gewoon, ze al de hele week goed op de hoogte zijn gehouden. En dat zal denk ik ook gelden voor de Eerste Kamerfractie van dat soort partijen. Het najaarsakkoord. Maar misschien is er straks een betere werktitel. Joost, we horen jou vanavond nog. Dankjewel. Jo. We gaan verder praten over de internationale delegatie van Bouwbonden. Die is namelijk deze week naar Qatar geweest. Het ging over de bouw van stadions en accommodatie... voor het wereldkampioenschap voetbal in 2022. Ze zijn vandaag binnen uh, teruggekomen. Ze gingen naar Qatar omdat de werk- en woonsituatie... van de vele internationale bouwvakkers onder de maat zou zijn. Met de kant The Guardian berichtte onlangs... dat al 70 Nepalese arbeiders zouden zijn omgekomen... sinds de start van de werkzaamheden. Janne Meunten is van... Van FNV Bouw en die reiste mee met die delegatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vond u de woon- en de werkomstandigheden? Want u heeft het met eigen ogen kunnen zien. Ja, inderdaad. Uh, goede voorbeelden gezien. Maar ook mensonterende omstandigheden gezien. Als het gaat om leefomstandigheden. Mens, omstandigheden? Mensonterend? Ja, mensonterend. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Hele kleine ruimtes. Kamertjes van drie bij drie waar. Zes tot acht mensen moeten bifakeren. Dat is gedurende jaren. Uh, geen sanitaire voorziening of hele slechte sanitaire voorzieningen. Uh, geen kookgelegenheid, et cetera. Echt, bar en bar. En dat uh, geldt voor uh, grote groepen mensen die in die omstandigheden moeten leven. Ik begreep ook dat mensen hun paspoort niet hebben? Nee, dat klopt. Officieel mag dat niet in Qatar. Je mag het paspoort niet innemen. Maar als je, aan 100, 99, als je aan mensen vraagt, dan 99 van de 100 hebben hun paspoort moeten inleveren op het moment dat zij het land inkomen. Dat wordt ingenomen door de werkgever. En uh, we hebben natuurlijk ook gevraagd van uh, uh, waarom doe je dat? Vraag je naar nou waarom dat is, et cetera. Uh, krijgen ze geen antwoord op, het moet gewoon ingeleverd worden. En dat betekent dat mensen eigenlijk geen kant uit, uh, uit kunnen. Ja, ze zijn overgeleverd aan de wil van die werkgever. Ja, ja ik heb echt uh, voorbeelden gehoord van mensen die bijvoorbeeld al zeven jaar in Qatar werkzaam zijn. Uh, die de laatste jaren geen werk meer hebben, om welke reden ook. Maar geen, het paspoort nog steeds bij de werkgever is. En die arbeidsomstandigheden, want daar bericht ook de Guardian over. Dat ja. is ook het doel van u. Reis met de internationale bouworganisatie. Um, hoe, zij, hoe is het daarmee gesteld? Nou, goede voorbeelden gezien en slechte voorbeelden gezien. Goede voorbeelden zien dat er veel aandacht besteed wordt aan veiligheid en uh, ja, arbeidsomstandigheden, goede arbeidsomstandigheden. Um, dus dat kan, dat is ook heel goed om te zien. Maar uh, ook voorbeelden gezien van dat er geen uh, randbescherming is... geen valbescherming is, mensen niet gezekerd zijn. Dus ja, dan hoeft er eigenlijk maar een kleinigheid te gebeuren... of dan uh, zit een ongelukje in een heel klein hoekje met grote gevolgen. Ontstaan dan de meeste ongelukken doordat mensen gewoon letterlijk van de stijger afvallen? Dat kan, dat kan, ja, inderdaad. Maar eh, kijk, uh, op een bouwplaats ligt veel materiaal. En dat kun je op een goede manier organiseren. En dan kun je ongevallen, et cetera, tot, uh, op een goede manier terugdringen. Uh, als je dat slecht organiseert, als je daar geen aandacht voor hebt... dan denk ik dat er veel kan gebeuren. Ja. En, dat, dat... en veiligheidsmaatregelen, hebben ze wel helmen op en veiligheidsschoenen en zo? Uh, op de goede plekken wel, op de slechte plekken uh, zeker niet altijd. En hoe komt dat dan? Want daar moet een reden voor zijn... dat het op die slechte plekken dus niet zo is. Ja, dat is, dat is, dat is uh, misschien gebrek aan controle. Dat is misschien ook uh, mentaliteit, gedrag. Uh, nogmaals, de voorbeelden zijn er. Dus je kunt, van, je kunt ook zeg maar, werken naar het niveau... wat uh, wat goed zou zijn voor iedereen. En dat is natuurlijk ook waar de qatari achter, uh, overheid zich wat achter verschuilt. Die zeggen van ja, maar we hebben eigenlijk allerlei dingen vastgelegd in wetten. Het zijn de bedrijven die het niet uitvoeren. Maar ja, wetten zijn geduldig. Die moet je toch ook precies. controleren? Precies, We hebben hier ook allerlei inspecties. Precies. Ja, precies. Nou, daar, uh, dat is, daar schort het ook aan. Uh, als je kijkt, er wordt gesproken over meer dan een miljoen migrantenwerkers in, uh, in Qatar... Uh, er zijn 150 inspecteurs op dit moment. De overheid gaat wat brengen naar 300, mogelijk 400... Ja, met alle uh, voorbeelden die er zijn... denk ik dat dat nog een, een druppel op de gloeiende plaat is. Maar de overheid voelt zich niet verantwoordelijk... voor de arbeidsomstandigheden? Nou, uh, ik denk wel dat ze een aantal dingen zien... maar ze schuiven erg snel af naar, naar andere partijen. Naar, naar werkgevers bijvoorbeeld. Maar ook naar uh, de landen van herkomst. Dus dat ze zeggen, ja, dan moet Nepal maar een aantal dingen beter regelen. Of Bangladesh maar een aantal maar dingen ja, beter dat, regelen. Dat zijn de werknemers, maar er zijn ook bedrijven. Er zijn toch ook Europese bedrijven bij betrokken ja, die met, bouwen? Precies. precies. Nou, de voorbeelden die we in deze reizen hebben gezien, is dat die bedrijven het uh, netjes doen. Dat heb ik ook in voorgaande reizen uh, wel gezien. Ik ben vorig jaar naar Jordanië geweest, heb ik dat ook kunnen constateren. Die doen het goed, zowel op arbeidsomstandigheden als ook om, uh, op leefomstandigheden. Ik ben zelf van mening dat zeg maar, de qatari overheid die als een belangrijke opdrachtgever voor al deze bouwprojecten uh, uh, optreedt... natuurlijk ik zelf een hele belangrijke rol kan spelen... in aan te geven van hoe zij dingen willen. Ja, meer toezicht. Wat nu? Wat is de conclusie uh, van dit? Nog een keer teruggaan, blijven controleren? Uh, zeker, blijven controleren. In de persconferentie die we als delegatie gistermiddag hebben gegeven... is ook aangegeven dat wij overwegen om, om zeg maar volgend jaar opnieuw zeg maar terug te gaan... om te kijken wat uh, deze reis heeft opgeleverd. Naar nou, mijn idee kan dit een kantelmoment zijn voor de Qatari-overheid... om ja, snelheid in de verbeteringen te brengen. Ik dank u wel voor het gesprek en uh, tot de volgende keer. Janne Mutt was dat van graag de FNV. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. In Kazachstan begint vandaag het WK-boksen voor amateurs. Het is een bijzonder toernooi, want dit jaar is het voor het eerst... dat de sporters zonder hoofdbeschermende kap gaan boksen. De regel moet het amateurboksen spectaculairder en aantrekkelijker maken. Neurologen zijn vooral bang voor extra hersenbeschadigingen. In boksholder de Voltreffer in Nieuwegein... geeft Peter Zwezerijnen boksles. En aan de rand van de ring liggen wel twee beschermende kappen... maar die hebben ze niet op. Ik heb... Met kap, geboks. ik heb zonder kap geboxd, En ik vond het uh, zonder kap uh, prettig. Wat is het voordeel van zo'n kap? Misschien voel je je eigenlijk iets meer beschermd dan uh, zonder kap. En uh, ik zeg ja, de kans op, op een wenkbrauwblessuur is kleiner dan uh, zonder. Ja, en hersenbeschadiging? Nee, hersenbeschadiging, nou, daar geloof ik niet in. Want een, dreun is net zo, een klap dreunt net zo hard door. Als, als met of als, als zonder kap. Maar daar denkt neuroloog Erik Matser heel anders over. Het probleem is dat door een dreun de hersenen binnen de schedel kunnen bewegen. En daardoor kunnen de hersenen ook beschadigen. En een kap uh, geeft een bepaalde bescherming. In, uh, die absorbeert de schok die op je hoofd komt. Waardoor de hersenen minder kans hebben om te bewegen binnen de schedel. Dus het maakt wel uit. Doen we eerst zonder of eerst met? Ja, doen we eerst uh, met. Als ja. Opzet. Gaat goed. Moet hij bij mijn kin nog dicht ja, of ja, dat ja, maakt niks uit? Dat maakt niks uit. Want de, dat slaat ik niet. Je begrijpt wel dat ik, uh, ja, ik stelde niet stelde. helemaal... Ik, uh... ik doe het rustig. Ik doe het rustig. Okay. Ik een klap geef zo. Oeh, Oeh ja. ja. En nou doe ik hem dan zonder. Ja. Oeh. Zeg jij het verschil, man. Nou, die ene voelde toch iets, iets, iets, iets, rustiger. iets rustiger. Kan okay. dat? Dat kan, dat kan. Met een kap, tuurlijk, je, hebt je, je je voorhoofd. Misschien voor het, voor het gevoel is dat het wat beter maar het is ook een gewenningsproces. Ja. Die eerste klap leek me iets doffer, klopt dat? Dat klopt, ja. dat klopt dat zeker. Omdat je, je hebt toch een kleine bescherming heb je erop zitten. En net was je helemaal zonder bescherming. Maar een klap op je hoofd is toch gewoon een klap op je hoofd? Dus hoe erg is dat nou? Heel veel jonge mensen hebben veel moed en hebben niet het inzicht in wat de gevaren zijn voor hunzelf. En die mensen moeten heel goed geïnformeerd worden. Wanneer je vaak bewegingen krijgt van bijvoorbeeld het brein binnen de schedel... dan zie je dat bepaalde gebieden van het brein minder gaan functioneren. En sporters merken dan dat ze zich minder goed kunnen concentreren... dat ze vermoeider zijn, ook sneller vermoeid raken... Uh, en dat ze soms wat minder goed kunnen onthouden. En dat zijn de eerste tekenen waar je zeer zorgvuldig mee moet omgaan. Meestal is het, is het uh, een bokser niet te herkennen door zo'n kap. En dan willen ze, zullen ze gewoon alles zien. Gewoon, uh, net ze proberen het boksen spectaculair te maken. En ten tweede, de, de, de, de bokser zelf is beter in beeld. Zo dadelijk uh, kunnen de handschoenen lichten... waardoor dat ook dat schokdempend effect weg is. Waardoor je uh, kunt genieten van mensen die een hersenbeschadiging oplopen. Ja, waar leg je op een gegeven moment de grens? Je kan op een gegeven moment ook mensen tegen leeuwen laten vechten. Ik bedoel, uh, hier worden grenzen overschreden die je niet moet doen. In de wedstrijd is het ook vaak dat het even een je kap trekt. trekken. Zit je niet goed, verschuift hij. Ja, daar heb je zonder kap natuurlijk geen probleem mee. En uiteindelijk moet je toch voorkomen dat je er tegenaan geslagen wordt. Ja, te te ja, het is beter te gegevens te nemen. Het is een oberhaal of hetzelfde defense. En uh, een de moet je slim wezen. Dus zo, zo weinig mogelijk klappen nemen. Achtvoudig. Nederlands kampioen boksen Peter Zweeserrijnen. In gesprek en in gevecht met onze verslaggever Onno Beukers. rijnland Zwaan, Amsterdam en Rotterdam, het staat vast. Ja, op zoek naar lichtpuntjes in uh, duistere tijden op de weg. Want het is een hele drukke avondspits. Ongelukken die vers verstoren deze spits, maar toch op de A20. Naar Gouden gaat het nu weer wat beter. Want het was een ernstig ongeluk bij Spaanse polder. Maar de rijbaan is vrij, maar de files daarachter die lossen nu geleidelijk aan op op de A4 en op de A15. A4 bij de Benelux-tunnel, daar zijn nog wel problemen naar het zuiden. En daardoor loopt het nu vast op de A20 naar Hoek van Holland. Daar staat voorknopend ketelplein 5 kilometer file. En ja, je zei terecht bij Amsterdam ook problemen... want op de A10-zuid is een aanrijding geweest bij De rij. Twee rijstroken zijn dicht. File staat er vanaf de afrit Volendam al, 11 kilometer... En op de Veluwe zijn nog steeds problemen. Op de A50, Apeldoorn richting Arnhem, zijn daar bezig met het opruimen van een berg zand bij knoopend Waterberg. 10 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. Een hele week gesteggel met de Russen. Ik beloofde dat onderwerp een uur geleden al... maar toen kwam dat nieuws ertussendoor tussendoor over Volker van de Graaf. Maar dat gaan we nu uitzinden. Een week gesteggel met de Russen. Dat levert vooral de vraag op, is die ruzie nou opgelost? Aanleiding, u weet het misschien nog wel... De, voor die verstoorde verhoudingen... de arrestatie van de Russische diplomaat in Den Haag. En minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... heeft grote moeite om de lucht te klaren. Want sommige Russen die blijven boos. Uh, sommige Russen wel, ja, dat klopt. Uh, maar uh, ik heb mijn uh, collega Lavrov vooral heel ontspannen uh, gezien. Uh, ik zie ook dat uh, er een bepaalde uh, lading is gegeven aan wat er uh, gebeurd is. Bijvoorbeeld als zou het een provocatie, bewuste provocatie van Nederland zijn geweest. Ik hoop dat het feit helaas dat we hebben kunnen overhandigen aan de Russen... Eh, overtuigend aantoont dat hier absoluut geen sprake is van een eh, provocatie... hooguit van een incident. Kijk, eh, landen die een eh, vriendschappelijke relatie hebben zoals Nederland en Rusland... die kunnen af en toe eens tegen een probleem eh, aanlopen. Dat is deze week gebeurd naar aanleiding van eh, de Russische diplomaat eh, die is eh, opgepakt... Um, we hebben geprobeerd zo precies mogelijk aan te geven... wat daar goed is gegaan en wat daar fout is gegaan. Voor wat niet goed is gegaan heb ik namens de Staten Nederland excuses uh, aangeboden. En ik hoop dat we daarmee de zaak uh, achter ons uh, kunnen laten. Ik uh, weet uit ervaring dat uh, uh, met Russen uiteindelijk... een uh, rationele relatie heel goed uh, uh, te doen is. Uh, en dat je, als er een probleem is geweest, dat ook weer achter je kan laten. De zuivel en uh, de tulpen, wanneer komen die Rusland weer in? Volgens mij is er geen boycott van zuivel en tulpen. Er is wel... Daar dreigt hij mee. Ja, er is wel van alles gezegd. Maar zuivel en tulpen gaan gewoon Rusland in. Overigens liep de discussie over de zuivel al iets langer. Uh, die is misschien uh, nu publicitair uh, door de Russen wat, wat nadrukkelijker onder de aandacht gebracht. Maar ze hadden al eerder vragen gesteld, technische vragen... die ook netjes door de Nederlandse autoriteiten beantwoord zullen kunnen worden. Ja, wat vindt u van die dreigementen? Ach, weet u, uh, ieder land heeft zo zijn eigen manier van omgaan... met, uh, met uh, uh, strubbelingen in bilaterale relaties. Uh, u heeft gezien hoe wij dat doen. U heeft ook gezien hoe de Russen dat doen. Nu zijn we, geloof ik, alle twee erop gericht om dit uh, achter ons te laten. En wanneer is het opgelost? Ik hoop op een snelle reactie van mijn collega Lavrov... op de nota die wij nu hebben gestuurd. En vervolgens maar zien of dit nog tot veel discussie leidt of niet. Minister Timmermans was dat van Buitenlandse Zaken. En hij was in gesprek met Pieter Blok. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal.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 Imagine dragons on top of the world. Het NOS Radio in journaal Media Overzicht. Hier is Helene Ekker. De Nobelprijs voor de Vrede gedijt vooral bij Harry is de kop. Boven een twee pagina's groot verhaal in het NRC Handelsblad. Op de naam van de kampioen van de vrede wordt elk jaar weer in spanning gewacht. Maar daarna barst de kritiek los. Nooit is het goed. Toch, denkt de krant, heeft het Nobelcomité deze keer een veilige keuze gemaakt... die op weinig weerstand zal stuiten. Op Twitter overheersen wel de negatieve reacties, schrijft het parool. Veel mensen zijn teleurgesteld dat opnieuw is gekozen voor een organisatie... en niet voor een persoon. En dan vooral niet... voor een Pakistaanse meisje Malala. Van het geld dat de EU aan de Palestijnse autoriteit geeft... wordt 40 procent besteed aan het betalen van salarissen... aan veroordeelde Palestijnse terroristen. Die krijgen elke maand 2000 euro per persoon. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Een Israëlische bestuurder op de Westhoever... zei dat gisteren in de Tweede Kamer... waar hij uitgenodigd was door de SGP. ChristenUnie-Kamerlid Voor de Wind gaat de Kamervraag overstellen. Het belangrijkste nieuws in de Italiaanse media is op dit moment de dood van oud-SSR Erich Priepke. Op de sites van de Corriere della Sera en La Repubblica... foto's van de honderdjarige oorlogsmisdadiger... en een uitgebreide terugblik op zijn leven. Priepke was betrokken bij de moord op honderden Italianen... als vergelding voor de dood van Duitse militairen in Italië. Na de oorlog ontsnapte hij uit de gevangenis... en hij woonde <tus> lang in Argentinië. In de jaren negentig werd hij uitgeleverd aan Italië. Filmbeelden waarop te zien was dat hij vrij rondliep... zorgden geregeld voor opschudding. Zijn er nou wel of niet drie treinkapers door mariniers geëxecuteerd... toen de kaping in het Trentse bovensmilde in 1977 werd beëindigd? Uit een onderzoek van een journalist en een toenmalige kaper blijkt van wel. Maar minister Opstelte denkt van niet. SP en PvdA nemen geen genoegen met de reactie van de minister... op dat nieuwe onderzoek, zegt SP-Kamerlid Harry van Bommel tegen RTV Drenthe. Nee, dat is buitengewoon teleurstellend. De minister maakte zich uh, wat mij betreft al te gemakkelijk vanaf... door te verwijzen naar de behandeling van de kwestie in de Kamer in 1977. En hij zegt dat er in dit onderzoek geen rekening wordt gehouden... met de chaos die er was in de trein... en met uh, tactische overwegingen op grond waarvan de militairen hebben geopereerd. Maar de minister gaat daarmee volgens de SP en PvdA voorbij... aan de analyse en de conclusies van het nieuwe rapport. Bij het beëindigen van de kaping kwamen zes treinkapers en twee gijzelaars om. Een grote onrust gisteren bij beleggers. De olieprijs schoot omhoog na een tweet dat meldt NRC Handelsblad. Het leger in Israël twitterde over een aanval op Syrische vliegvelden... waardoor de prijs van een vat ruwe olie tot de hoogste stand van deze maand steeg. Maar de tweet verwees naar de Yom Kippur oorlog van 40 jaar geleden... En dat ontging de beleggers blijkbaar. Het foutje is ondertussen hersteld, heb ik me laten vertellen. Goed, wat gaan we doen na zes uur? We hebben het natuurlijk met Joost Vullings uitgebreid over dat begrotingsakkoord. We staan voor het ministerie van Financiën. We staan voor de fractiekamers bij, in ieder geval de Partij van de Arbeid. En nog op een aantal andere plekken op het Binnenhof. We gaan ook nog eventjes kijken in de Arena in Amsterdam. Heeft helemaal niks met politiek te maken, maar wel met voetbal. Want het Nederlands Elftal voetbalt vanavond tegen Hongarije. Grote vraag, is Van Persie erbij of niet?